Explosies. Volgens de opstandelingen zijn meer dan tien mensen gedood. De regering zegt dat er alleen materiële schade is. Het weer vanavond en vannacht. Vooral aan de westkust, kans op een bui. Het koelt af naar een graad of tien. Morgen eerst zon, maar smiddags meer bewolking en op steeds meer plaatsen buien. Het wordt dan zo'n zestien graden. Dit was het NOS. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Op de A10 West naar Zaanstad staat file bij de Koenternoel 2 kilometer. A13 Den Haag richting Rotterdam voor de afrit Berklein Rode Reis 2. A15 vanuit Europoort tussen Rosenburg In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker.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 Till we get your sayin'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 4 C F Let it, can I get on your hot air balloon sky high? Still clubbing like a pod of the mouth high. It was my delicious. help me get right. Keep popping in position after midnight. My chickens up in NY. Thicker feel when Jump ship, One of Miami women that try a door. Cali is jumping I'm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 Uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd blijkt dat ruim 40% van alle bestuurders meer verdient dan de norm die is afgesproken. Spies wil vooral de salarissen bij de kleine corporaties aanpakken. De brancheorganisaties zeggen dat veel arbeidscontracten al zijn afgesloten voordat de norm van kracht werd. De politiebond ACP heeft een meldpunt geopend voor politiemensen die vorige week in Haren zijn ingezet. De bond wil inventariseren wat er bij de politie fout is gegaan. Volgens de ACP zijn er zaken misgegaan, bijvoorbeeld op het gebied van de communicatie en de instructies. De resultaten van de inventarisatie zullen worden overhandigd aan de commissie Cohen, die de gebeurtenissen in Haren onderzoekt. De Tweede Kamer wil opheldering over het plan om de A27 door de Amelis Weert te verbreden. Minister Schultz heeft de regio Utrecht laten weten dat ze het stuk weg tussen Lunette en Rijnsweert, een natuurgebied, tot twee keer zeven rijstroken wil verbreden. De gemeente Utrecht vindt dat er beter moet worden gekeken naar alternatieven. De Amerikaanse zanger Andy Williams is overleden. Hij werd wereldberoemd met de hit Moon River uit 1961 uit de film Breakfast at Tiffany's. Williams had ook veel succes met zijn kersthit It's the most wonderful time of the year. In de jaren zestig had de zanger een eigen show op televisie die ook in Nederland te zien was. Andy Williams was 84 jaar. De overname van Fortuna Sittards door investeerders uit Qatar is van de baan. Het bestuur van de eerste divisieclub is gestopt met de onderhandelingen.